4 uur. NPO Radio 1 met Lara Rentsen. Goedemiddag, komend uur in Nieuws Co. Het wordt het toernooimodel genoemd. Ouders die advocaten op elkaar afsturen na een scheiding. En dat moet afgelopen zijn, zo luidt het advies van de commissie Rouwvoet. En we blijven natuurlijk nagenieten van het historische shorttrack goud van vanmiddag. Ah, wat was dat mooi. Uh, sorry, het nos is de binitski. Ja, voor het uitbuiten van een zwakbegaafde man in te heeft een echtpaar 3,5 en, en vier jaar cel gekregen. Daarvan is één jaar voorwaardelijk. Het stel liet hun slachtoffer acht jaar lang, meer dan vijf dagen in de week, tot s'avonds laat voor hem werken. Hij kreeg niet betaald en zat s'nachts in een schuurtje naast een woonwagen. S'nachts ging de schuur op slot. Volgens de rechtbank heeft het echtpaar uit Tubbergen de man uitgebuit, mishandeld en opgesloten. Het stel kreeg niet alleen een celstraf... maar moet ook een schadevergoeding aan de man betalen van 40.000 euro. Kledingbedrijf Suit Supply heeft sinds gisteren... zo'n 15.000 volgers verloren op sociale media. Volgens het bedrijf is de nieuwe reclamecampagne de aanleiding. Die heeft een homo-erotisch karakter. Op een van de foto's zijn twee zoenende mannen te zien. Kennelijk zijn veel volgers daar niet van gediend, zegt het bedrijf. Modecampagnes gaan over het algemeen vaak over aantrekkingskracht tussen mensen. Dat is ook een belangrijk thema in mode überhaupt. En gek genoeg uh, is het iets wat we in onze hele samenleving overal zien en uh, vrij geaccepteerd is. Maar het is, niet zo, het is niet iets wat over het algemeen in, in mainstream uh, reclame wordt, wordt getoond. De reclamecampagne krijgt ook veel bijval op social media. Suitsupply is van oorsprong een Nederlands bedrijf en actief in 24 landen. De man die vannacht een explosief gooide naar de Amerikaanse ambassade in Montenegro was een ex-militair, zegt correspondent Mitra Nazar. Montenegrinse media melden dat het zou gaan om een 43-jarige man uit Podgorica, Dalibor Jaukovic. Hij is geboren in Servië. Uh, hij is een oorlogsveteraan die diende in het Joegoslavische uh, leger eind jaren 90 uh, ten tijde van de NAVO-bombardementen op Servië. En deze man heeft kort geleden nog uh, op Facebook zijn anti-NAVO-sentiment geuit. De broer van deze man heeft dit gemeld. De autoriteiten hebben het nog niet bevestigd. Bij de explosie kwam de man om het leven. Verder raakte niemand gewond. Regeringspartij D66 sluit niet uit dat Nederland meer gaat betalen aan de Europese Unie. Door het vertrek van Groot-Brittannië komt de EU straks geld tekort. Het kabinet ziet het liefst dat de EU bezuinigt om de begroting op orde te krijgen. De organisaties die aangifte deden tegen tabaksproducenten willen alsnog een rechtszaak. Advocaat Benedict Fiek stapt daarom naar het gerechtshof in Den Haag om vervolging af te dwingen. Volgens het OM is het niet mogelijk om zo'n strafzaak te beginnen omdat sigaretten legaal zijn, ook al zijn ze schadelijk. De Duitse Claudia Pechstein stopt over vier jaar met schaatsen. Ze is nu 46 jaar en wil op de Olympische Winterspelen van Peking... in 2022 een punt zetten achter haar carrière. Enkele tientallen werknemers van het kolenoverslagbedrijf Emo... hebben actie gevoerd in het stadhuis van Rotterdam... Ze willen dat er een compensatieregeling komt... nu de kans bestaat dat de kolenoverslag wordt verminderd. wegdoen van kolen, ja, dat is op dit moment gewoon niet relevant. En uh, in de komende 25 jaar, kijk, wij zijn ook voor een beter milieu. Want veel van ons hebben ook kinderen. En uh, wij zijn echt geen uh, rare mensen die daartegen zijn. Kolen blijven nodig, sowieso. Alleen voor energie, ja, daar kun je je vraagtekens natuurlijk bij zetten. In de gemeenteraad van Rotterdam wordt vandaag over de overslag gedebatteerd. De meerderheid van de partijen wil minder overslag vanwege het klimaatakkoord. Volgens vakbond FNV is voor afvloeiing en herscholing van de havenwerkers... ongeveer 600 miljoen euro nodig. Dan het weer nog, droog met vooral in het zuiden zon. Vanavond gaat het licht vriezen, minimaal vannacht tussen de min 1 en min 5 graden. Morgen en zaterdag zonnig en een graad of 3 met een snijdende oostenwind... Vanaf zondag nog kouder en later in de week kan het s'nachts... 10 graden gaan vriezen. Jazeker. En dan gaan we straks even aan Marco over hoe vragen wanneer we dan kunnen schaatsen. Dennis Mooi, hoe is het op de weg? Nou, er staan uh, 28 files, dus de avondspits is begonnen. Uh, maar in Limburg heb je nu uh, de meeste vertraging. Op de A2 vanuit uh, Maastricht naar Eindhoven is namelijk een ongeluk gebeurd. Tussen Meers en Born staat 8 kilometer. De vertraging is 3 kwartier. De linkerrijstrook is dicht. En dat gaat nog een half uur duren voordat de weg weer vrij is volgens Rijkswaterstaat. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Soeterwouden dorp een half uur vertraging door een ongeluk, maar hier is de weg weer vrij. A6 van uh, Muiden naar Lelystad tussen Almere-stad en Almere-buiten-Oost... ...5 kilometer en een kwartier extra. En op de A44 richting Den Haag bij Wassenaar 6 kilometer en 20 minuten vertraging. Boek nu op zeetours.nl uw QNAT-cruise naar de Middellandse Zee vanuit Rotterdam... ...en neem alvast een kijkje op het schip voordat u vertrekt...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 Dicht bij huis, maar toch even er helemaal tussenuit. Ga naar kras.nl voor honderden scherp geprijsde weekendjes weg. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is kras. Bij Erectieshop weten we dat het soms even niet lukt. Dan kun je wel wat extra steun gebruiken in de vorm van een natuurlijke oplossing. Kijk voor natuurlijke erectiemiddelen op Erectieshop.nl. Wij zijn nieuw.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 NOS NTA. Ik zei van tevoren tegen Jeroen, mijn wenen zijn niet heel erg goed... maar ik heb het gevoel dat het vandaag gaat gebeuren. Ze vallen allemaal! Suzanne Schulting gaat het doen! Ze gaat de gouden medaille pakken! Ik heb geen woorden, dit is echt niet normaal! Dit is echt niet normaal! Nee, dat is het ook niet, maar het is wel fantastisch. Historisch goud voor Nederland. Suzanne Schulting werd eerste op de 1000 meter short track... en ze kon het maar niet geloven. En er is een advies van de commissie Rauwvoet... om ouders die gaan scheiden te helpen... om dit soort problemen te voorkomen. Ja, dat het nog wel eens uit de hand liep en dat er dan uh, politieinzet nodig was om de boel weer een beetje tot rust te brengen. Veel rechtszaken. Dus uh, nee, al met al uh, is het geen uh, fijne situatie voor de kinderen. Lara Rensen. Nieuws zo erg kan het uit de hand lopen. Hoe voorkom je dat kinderen de dupe worden van een scheiding? Want gescheiden wordt het toch wel. Het advies en de reacties zo in nieuws In, in Landgraaf in omgeving start zaterdag... het grootste DNA-wetensverwantschapsonderzoek ooit. 21.000 mannen worden gevraagd hun wangslijm af te staan. En dat moet allemaal gebeuren in een speciale DNA-straat. Nou, die wordt vandaag officieel geopend. En verslaggever Jeroen de Jager is daarbij. Een DNA-straat, Jeroen. Hoe ziet dat eruit? Nou, stel je er niet al te veel bij voor. Het zijn in feite drie partytafels achter elkaar. Uh, bij de eerste partytafel uh, wordt de man uh, geïdentificeerd, geregistreerd. Bij de tweede tafel uh, geeft hij toestemming om uh, inderdaad wat wangslijm uh, af te geven. En bij de derde tafel staat er dan iemand klaar met een uh, kapje voor de mond en handschoenen aan. Om uh, inderdaad die wangslijm af te nemen. Ruim 22.000 uh, 22 mannen inderdaad de komende drie weken die hier dat uh, wangslijm gaan afgeven. Allemaal in een poging. De laatste poging, zeggen ze hier, om de man te vinden... die verantwoordelijk is voor de dood van Nicky Verstappen. Jeroen, we horen straks graag van je. En onze tech- en gadgetredacteur, Jonna Terveer... praat ik straks, praat ons weer bij over de laatste trends... die jullie hebben besproken in de podcast. Wat heb je voor ons, Jonna? Nou, we gaan het hebben over de Cyberwerkplaats. Dat is een werkplaats in Rotterdam... waar jongeren tot ethisch hacker worden opgeleid. En die krijgen elke week een challenge. En dit keer was de challenge... En zo knol had op Facebook gezet waar hij naartoe ging op vakantie, kom achter alle gegevens van die reisbestemming. En dat en, is gelukt. Dat en op ik. een hele simpele manier. Spannend. Ja, gaat ja, ons straks bij. Ik praat je straks bij. Mag ik het zo al weten? Ja, okay. Dankjewel, Jonna. Tot zo. Minister Kaag liep op eieren vanmiddag in de Tweede Kamer. Want herkent ze nou de moordpartij op honderdduizenden Armeniërs in 1915? Erkent ze die als genocide, of niet? Wilma Borgman is voor ons in Den Haag. Wilma, we horen al dagen. De ChristenUnie die zegt dat die erkenning er komt. Hoe zit het? Nou ja, Voordewind, Joël Voordewind, het Kamerlid van de ChristenUnie, die heeft een motie ingediend waarbij de Tweede Kamer uitspreekt dat er dus sprake was van genocide in 1915, van opzettelijke volkerenmoord dus. Het is bij de formatie afgesproken dat de coalitie die gaat steunen, maar heel opvallend, normaal gesproken vraagt de Kamer iets aan het kabinet, deze keer niet, het is een uitspraak van de Kamer. Wat doet het kabinet dan, was dus de vraag, en dus waren in het debat van vanmiddag de ogen gericht op minister Kaag, Tijdelijk van Buitenlandse Zaken en zij zei dit. Uiteraard moeten we ten alle tijden bereid zijn om feiten uit het verleden onder ogen te zien. Dit is ook de basis voor verzoening. Maar met het toepassen van de term genocide op het verleden... wil het kabinet met de uiterste voorzichtigheid blijven optreden. We doen dus geen uitspraak over de vraag of er in juridische zin wel of geen sprake is... Van nee, want daar is in het internationale recht... onvoldoende bewijs voor, zei ze. En dus blijft het kabinet spreken over de kwestie van de Armeense genocide. En dat de Tweede Kamer het wel onomwonden over genocide heeft... is een belangrijk signaal. Maar dat is toch in het diplomatieke verkeer van minder gewicht... dan wanneer de regering dat zou doen. En hoe zit het in de Kamer, Wilma? Is er steun voor erkenning in de hele Kamer? Bijna in de hele Kamer, alleen niet bij DENK. Toen Han Kouzou van DENK die noemde het in een debatje met Joël Voordewind... van de ChristenUnie hypocriet, waarom zou je wel de moord op de Armeniërs erkennen... als genocide en geen excuses aanbieden... voor bijvoorbeeld ons eigen slavernijverleden? Waarom hebben ze zo'n haast? Juist. De verkiezingen komen eraan En ja, dan moeten er weer zieltjes gewonnen worden in de Armeense kerk. Ja, waarom nu, voorzitter? Het heeft 103 jaar geduurd. Dus ik, ik denk, waarom nu pas, zou ik dan tegen de heer Kuzu willen zeggen... en met betrekking tot zieltjes winnen. Voorzitter, als er één partij is die constant filmpjes opneemt... van Nederlandse parlementariërs met een Turkse achtergrond... dan is het de partij van de heer Kuzu, denk. En daarmee probeert de heer Kuzu allerlei mensen hier weg te zetten... en zieltjes te winnen in de Turkse gemeenschap. En dat is juist zeer kwalijk. Voorzitter, de heer Voor de Wind moet zich niet tekort gedaan voelen. Want hij komt er zelf uitgebreid in voor. En ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken dat hij vandaag een hoofdrol zal gaan spelen in het filmpje van Denk. Ja, dat zei Koezoe tegen Voor de Wind. Dus uh, Lara, het is duidelijk dat Denk tegen die erkenning is. Daar houden ze het dus bij de Armeense kwestie. En hoe zit het dat straks? Want er is in april een herdenking van, uh, van de moordpartij. Ja. En minister Kaag vervangt natuurlijk voorlopig Halbe Zelstra als minister van Buitenlandse Zaken. Gaat zij dan ook daar naartoe? Nou, de Kamer vraagt om een vertegenwoordiging bij die herdenking op regeringsniveau. En vervolgens luistert het heel nauw wie dat dan precies is. Want dat maakt nogal uit. Hè? Stuur de premier of stuur de minister van Buitenlandse Zaken... of uh, laten we zeggen de staatssecretaris van nou ja, het uh, departement X of Y. Het is aan het kabinet om te kiezen wie het wordt... maar. Maar deze wens is uitgesproken net namens vier coalitiepartijen. Dus dat er iemand gaat, dat is wel zeker. Dankjewel Wilma. Het is 13 minuten over 4 in de K-buurt in Amsterdam Zuidoost. Wil het lokaal bestuur dat bewoners meedenken en beslissen over hoe de buurt te verbeteren. Maar daar is kritiek op. Omdat een deel van de bewoners vindt dat vooral hoogopgeleide en nieuwe bewoners te veel mogen bepalen. Nou, u snapt het, de Nieuws in Kobe staat op de stoep van buurtcentrum De Bontekraai in de K-buurt. maar g, om wat voor plek gaat het? Ja, we staan inderdaad echt uh, midden op dat plein, Lara. Um, een hele diverse buurt is dit. Je ziet nog uh, de restanten van de, van de oude Belmers, zoals we hem kennen. Die hoge flats... Die zijn, inmiddels, uh, of die zijn uh, gaandeweg. De jaren zijn die afgebroken. Niet allemaal overigens. Er staan nog twee hoge torens overgebleven. Maar die andere hoge torens die hebben plaatsgemaakt voor laagbouw. En er zijn ook van die uh, hippe oranje containers geplaatst, waar werkende jongeren wonen. En aan de overkant, bij een van die oude Belmerflats, hebben ze ervoor gekozen om daar klusflats van te maken. Om zo de ja, hoge opgeleide deze kant op te trekken. Ik sta met Marco Barzoen. Buurtbewoner hier. Jij bent opgegroeid in die oude klusflat. Inmiddels ben je verhuisd een eindje verderop. Um, is hier heel veel veranderd in korte tijd? Wat is het verschil tussen nu en, en tien jaar geleden? Ja, ik denk dat er inderdaad een boel is veranderd. Uh, waar dit een buurt was uh, waar eigenlijk alle uh, migranten kwamen wonen en uh, waar uh, tien jaar geleden echt. Ja, het een, een super gekleurde buurt was. Wordt er, is er nu juist heel veel instroom van uh, hogere sociale klassen. Tweede, tweede generatie migranten. En ook uh, heel veel uh, van origine Nederlandse mensen. Mm -hmm. En uh, ik denk, vroeger was het echt een buurt waar mensen de hele tijd op straat waren. Muziek maakten. Uh, een hele warme buurt. Uh, en nu? En, en nu is het, nu is het nou, aan het weer is het niet te merken, maar het is nog steeds best een warme buurt. Maar, <laughs> um, maar er, is, er is nu inderdaad wel veel meer diversiteit en um, er zijn... Een goede ontwikkeling lijkt me. Ja, uh, zolang je ervoor zorgt dat we wel met elkaar overweg over, uh, over kunnen. Ja. En dat jullie uh, samen die plannen kunnen maken. Daar zit een hoop frustratie. Laten we eerst even neerzetten waar het precies om gaat. Mm -hmm. De plek waar we nu staan, dit grote plein, ja. daar moet gebouwd worden. Klopt. Ja, en wat zou jij hier graag willen zien? Nou, daar, daar begon inderdaad een, uh, het, het traject mee, ja. een tijdje geleden. Toen uh, de bestemmingsplannen hier kwamen, dat het helemaal volgebouwd werd. Toen zeiden jullie als buurt, dat gaat niet gebeuren. En we dachten, nee, dit is, onze, dit is ons plein, hallo. Ja. Nou, er werd door, er naar geluisterd door de gemeente en vervolgens werd gezegd, de buurt mag meedenken. Precies, ja, ja. En toen? Wat, wat, wat ontstond er toen? Nou, toen is, um, toen is het communicatiebureau Weide Blik uh, ingeschakeld... om ons daarbij te ondersteunen. Een tussenpersoon te zijn tussen de bewoners en de overheid. Ja. En, uh, en, en daar, daar, dat was, de bedoeling was eigenlijk dat we met de bewoners vorm gingen geven aan onze eigen buurt. Wat wilden we nou hier uh, zien gebeuren? En uh, dat, dat traject heeft nu een, uh, een aantal maanden geduurd. Ja. En er is niet uitgekomen wat jullie zouden willen? Nee, He, nou ja goed, in zoverre dat wij in eerste instantie al met de buurt heel veel informatie hadden opgehaald van wat de buurt hier wilde hebben. Daar is niet zoveel van teruggekomen. Uh, jammer genoeg. Maar wat... Waarom niet? Ik denk dat het niet paste binnen de, uh, binnen de kaders die de overheid uh, of die de ambtenaren hadden gesteld voor zichzelf. Um, die de overheid heeft gesteld voor de, voor de ambtenaren. Ja. Terwijl wij als buurt gewoon eigenlijk een hele... Een fantastische buurt willen bouwen. Dus hoe wij het graag zien is dat we uh, eerst kijken van wat willen we als bewoners voordat het wordt afgekaart en dan pas gaan kijken wat is er mogelijk. Nou, gisteravond uh, was uh, die eerste bijeenkomst... Uh, waarin uh, werd gesproken over de, over de twee plannen die zijn overgebleven. En dat werd dus uh, niet heel warm ontvangen hier door de buurt, Lara. We gaan er zo meteen over verder praten. Ik nou, ben benieuwd waarom, Zeide. Uh, Ik uh, hoor het zo. Wij horen het zo. Dennis Mooij, hoe is het op de weg inmiddels? Nou, in het zuiden heb je veel vertraging... Uh, door een ongeluk op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Drie kwartier tussen knooppunt Kruisdonk en Born. Elf kilometer staat er en de linker is nog dicht... Op de A6 richting Lelystad tussen Almere Haven en Almere Buitenoost, 8 kilometer door een ongeluk, vertraging is een kwartier. kwartier vertraging op de A28 Utrecht-Zwolle tussen Den Dolder en Leusden staat 7 kilometer. Er is maar één rijstrook open. Je kan het beste omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. En op de A44 naar Den Haag tussen Voorhout en Wassenaar, 7 kilometer en is de vertraging 20 minuten. So big, I can give my heart to her Somewhere along the line Our little train jumped the tracks She lost a little faith in me It'll take a little time, gonna get it back What happened to the riverbed? What happened to the prairie fire? Can you tell me where the lightning went? Every time that you met my eye Didn't notice when the wind kicked up I wasn't looking when the clouds rolled in If you ever fell out of love Could you ever fall back again Out where the sweet water is Out where the air is pure Out where the sky's so big I can give my heart to hurt I've letting a lot of things slide I've been letting a lot of things go I thought I was the one for you But the truth is sometimes I don't know What happened to the river, babe? What happened to the prairie fire? Can you tell me why the lightning went? Every time that you met my eye Didn't notice when the wind picked up I wasn't looking when the clouds roll in If you ever fell out of love But you haven't fall back again Out where the sweet water is Out where the air is pure Out the sky so big I can give my heart to her Baby, to this place I found Still believe that we can stay in love I believe a lot of things, honey When the sky is big enough I believe a lot of things, honey When the sky is big enough. Josh Ritter met A Big Enough Sky. Die minuten voor half vijf roken mag dan zwaar verslavend zijn. Volgens het Openbaar Ministerie is de tabaksindustrie niet strafbaar. We hebben onderzoek gedaan naar de strafbare feiten waarvan aangifte was gedaan. En uh, daar komen wij niet tot uh, strafbare feiten waarvoor wij kunnen vervolgen. We hebben... We hebben zelfs nog breder gekeken... om te kijken of er mogelijk nog strafbare feiten waren... die niet in aangifte genoemd waren... maar die mogelijk wel een kapstokje zouden zijn... voor een onderzoek of een vervolging. Maar ook daarvan is geen sprake. Een aantal organisaties en rokers... die ziek zijn geworden door hun verslaving... hadden het OM gevraagd om vervolging in te stellen... tegen de tabaksindustrie. Ze leggen zich niet neer bij de beslissing van het Openbaar Ministerie... zegt advocaat Benedikt de Fik. De tabaksindustrie is al dertig jaar bezig met het neerzetten van een bepaald gefreemd idee. En dat is dat mensen er zelf voor kiezen om te roken, om te gaan roken en om te blijven roken. Dit standpunt is in ieder geval door het Openbaar Ministerie overgenomen. Het tweede statement is van Anne-Marie van Veen, een van de eerste aangevers in deze zaak. Um. Ik zal uh, liegen uh, als ik zou zeggen dat ik niet teleurgesteld ben. We hebben al heel veel gewonnen in deze strijd. En dat is dat er maatschappelijk een discussie is ontstaan... waarvan het zijn weergaan niet kent. En dat we in die zin al een ongelooflijke geschiedenis hebben geschreven voor onze toekomst. Als derde hoort u Wanda de Kanter, longarts en verbonden aan Stichting Rookpreventie Jeugd. Goedemorgen. Wij zijn zeer verheugd dat de laatste zin... ...van een van de officieren was tot ziens. Ik ben ervan overtuigd dat gezien de sterkte van de argumenten... ...dat het Hof het maatschappelijk belang wel gaat zien. Natuurlijk is het zo dat deze officieren... ...hebben heel erg nauw geluisterd naar de directe werking van de wet... ...en hebben niet de feiten gezien en zien niet dagelijks... ...zoals wij als artsen ze zien, hoe mensen... Beginnen met roken waarvan 2 op de 3, die gaat experimenteren, verslaafd raakt. 2 op de 3 en 2 op de 3 aan zal overlijden. En als vierde Laura Houtenbos van KWF Kankerbestrijding. De maatschappij accepteert niet langer dat de tabaksindustrie kinderen verleidt... met een product waar ze verslaafd aan raken. En waar uiteindelijk meer dan de helft aan zal overlijden. Deze beweging is onomkeerbaar. Wij hebben dus alle vertrouwen als KWF Kankerbestrijding in het hof... dat zij een ander besluit zullen nemen. Als u meer wilt lezen over die zaak van vandaag... verwijs ik u graag naar nos.nl. Daar staat een hele samenvatting. Laboratoria. Oplossingen voor een ziekte Doorbraak. Wist u dat Nederland ook een heel klein stukje diepzee heeft? Niet voor de eigen kust, maar wel rond de Saba-bank. Een onderzeese verhoging genoemd naar het nederlands Caribische eiland Saba... dat daar in de buurt ligt. Die zee heeft een diepte van meer dan een kilometer... en er is nog nooit een mens geweest. En daarom was de Nico-expeditie op het onderzoeksschip Pelagia heel benieuwd... of daar veel leven te vinden is. Nou, En dat bleek het geval te zijn op de eerste beelden die ooit van de Nederlandse diepzee gemaakt zijn, krioelt het van de vissen en andere zeedieren. We hebben nu contact met uh, Fouro Minis op het schip. Zij is onderzoeksleider bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en wetenschappelijk leider van deze expeditie. Goedemiddag. Goedemiddag. Is er inderdaad nog nooit onderzoek gedaan naar de diepzee rond de Sababank? Uh, nou, er zijn wel... Kleinere expedities geweest in het verleden, maar die hebben nooit zo diep gekeken als wij nu hebben gekeken. Dus wij hebben nu dieptes bekeken van 200 tot 1400 meter. En eerdere expedities hebben vooral gekeken rond de 200, maximaal 400 meter waterdiepte. En ja, het zijn dieptes waar het zonlicht niet meer door het water kan schijnen. Beschrijft u eens wat er te zien was op de beelden die jullie hebben gemaakt? Nou, we hebben hele lange videotransacten gevaren langs de hellingen van de Zababank. En wat we zien is eigenlijk een uh, ja, vrij uh, zachte sedimentbodem, een zachte bodem, maar waar wel heel veel leven voorkomt. Dus we hebben enorme groepen en heel veel verschillende soorten zeeegels gezien, uh, heel veel draadkoralen en uh, andere zachte koraalsoorten. Uh, maar ook uh, banden met sponsen uh, met bijvoorbeeld. Met wat, sorry? Het is een heel divers, uh, divers gebied. Wat, wat zei u als laatste, banden met? Sponsen. Sponsen, oké. Okay. En zacht ja. koraal dus? Ook, uh, ja, een zacht koraal. En deze beesten leven inderdaad in het, in het pikdonker. En hoe dieper je gaat, uh, nou ja, ook in heel koud water eigenlijk... Uh, en ja, dat is dus heel anders dan bijvoorbeeld de tropische riffen die gevonden worden op de top van de bank. En zag u ook vissen? Ja, ja we hebben veel, uh, veel soorten vissen gezien en ook behoorlijk grote vissen uh, op grote diepte. En om deze vis te bestuderen hebben we uh, ja, bodemlanders weggezet, Met uh -huh. aas erop... En op die manier kunnen we zien wat, uh, wat er op dat aas afkomt. En onder andere op 1400 meter kwamen daar uh, kleine haaiensoorten op af. Maar ook een uh, ja, soort zeepalingen en uh, aalsoorten. En, en grote onderwaterpissenbedden. Oh, gadver. <laughs> <laughs> en en uh, leven die altijd op die diepte of, of gaan die naar beneden om dat aas op te eten? Nee, de, we vermoeden dat deze vissen in ieder geval voornamelijk op die, uh, op die grote diepte leven. En dat zijn dan bijvoorbeeld echt uh, palingen van bijna ja, anderhalve meter lang. Zo. En had u verwacht zo'n diversiteit aan te treffen? Uh, ja, we hebben dit onderzoek eigenlijk uh, voorgesteld om hier te gaan kijken... juist omdat we dat verwachten. Want de Sabobank is eigenlijk een groot obstakel uh, ja, in, een, in, een, in, in de oceaan... En het water botst eigenlijk tegen dit obstakel aan... en dat creëert heel veel turbulentie en mixing. En dat zijn vaak plekken in de oceaan waar we heel veel leven vinden. Want hoe komt dat dan? Je kan het een beetje vergelijken met een steen die in een rivier ligt... waar het water tegenaan botst en omheen stroomt. En dan zie je ook allemaal kleine wervelingen. En dat is vaak voor heel veel diepzeefauna is dat heel voordelig. Waarom dan? Want die halen daar hun voedsel uit, en nutriënten. Door die wervelingen? Ja, Onder andere, dus door de waterbeweging, die bots met zo'n topografische structuur als de Sababank, uh, creëer je eigenlijk unieke omstandigheden voor diepzeefauna. Kijk, en het zijn natuurlijk dieptes waar een mens met een duikpak niet bij kan. Hoe hebben jullie die beelden ja. gemaakt? Uh, nou, we maken gebruik hier aan boord van een, uh, een ja, soort frame... ...waar meerdere camera's op zitten en natuurlijk ontzettend veel lampen... ...want beneden de 200 meter is het gewoon pikdonker, anders uh -huh. kunnen we niks zien. Ja. En dit frame, dat wordt ongeveer twee meter boven de bodem gesleept. En een andere manier waarmee we opnames maken is met behulp van bodemlanders. En dat zijn een soort van marsachtige landers... ...die we voor een tijdje op de zeebodem kunnen wegzetten. En die hebben we ook uitgerust met camera's. En daarmee filmen we met infraroodlicht, En dat doen we heel bewust om bijvoorbeeld vissen niet af te schrikken of aan te trekken. Juist op die dieptes. Dan nou, hoor je ook wel eens verhalen over uh, afval, plastic bijvoorbeeld, op de zeebodem. Uh -huh. uh, heeft u daar iets van teruggezien of, of onderzoekt u dat niet? Uh, ja, We hebben ook gekeken naar inderdaad uh, afval wat we tegenkomen. En tot nu toe is dat eigenlijk heel weinig. Wat natuurlijk heel positief is. Uh, we zijn een paar stukjes plastic tegengekomen. Maar in verhouding tot andere gebieden hebben we hier heel weinig uh, vervuiling gezien. Wat weer natuurlijk heel goed is voor de diversiteit aan uh, flora en fauna daar. Nee, absoluut. Er is wel weinig invloed wat dat betreft van de mens hier te vinden. Kijk eens aan. Goed nieuws. Op diepte dus. De eerste beelden van deze expeditie zijn al terug te vinden op nico-expeditie.nl. En wij zullen er ook over twitteren straks via Nieuws en Co op Twitter. Veel succes nog voor Ruminis Oceanoloog bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. En zodanig, ja, ze kan het zelf nog niet geloven, maar ze deed het toch echt hoor. Suzanne de Schulting had vandaag het eerste Nederlandse shorttrack goud ooit binnen. We gaan er straks nog eventjes naar terug, dat was zo'n mooi moment. En ons belangrijkste verhaal om vijf uur, het verhaal dat wij gekozen hebben: ouders die gaan scheiden, moeten, als het aan de commissie Rouwvoet ligt, voortaan één advocaat delen. En zo kunnen ze niet vechten tegen elkaar. Het moet de kinderen beschermen voor een vechtscheiding. NTO, Radio 1. Dat is allemaal straks. We gaan naar Joris nu met het nos -journaal. Een man en vrouw uit De Bergen moeten de gevangenis in omdat ze een man als slaaf hebben gehouden. Acht jaar lang dwongen ze de zwakbegaafde man om voor hen te werken. Hij kreeg niet betaald. De man gaat drie jaar de cel in, zijn vrouw 2,5 jaar. De Tweede Kamer heeft oud-premier Ruud Lubbers herdacht. Ook zijn familie was erbij. Kamervoorzitter Arip noemde Lubbers een groot staatsman met diepgewortelde idealen die zich niet blind staarde op zijn eigen gelijk. Een man uit Zaltbommel moet zeven jaar de cel in... voor poging tot doodslag op zes politieagenten. Hij negeerde anderhalf jaar geleden met zijn bestelbus een stopteken. Er ontstond een achtervolging... en daarbij ramde hij meerdere onherkenbare politieauto's. En VVD'er Edith Schippers wil geen minister van Buitenlandse Zaken worden. Haar naam werd vaak genoemd als mogelijk opvolger van Halbe Zijlstra. Maar de prioriteit van Schippers ligt op dit moment bij haar tienerdochter, zegt ze. Dankjewel, Jori. We gaan naar het weer. Marco Verhoef, nou, vertel maar. Wat wordt de eerste dag dat we kunnen schaatsen? <laughs> ja, Dat hangt er vanaf waar je wil schaatsen. Eh, op zo'n ondergespoten baantje misschien zondag. En eh, als je echt wat meer van het echte natuurreis wil proeven... moet je nog wat langer geduld hebben. Maar komt er komt in ieder geval wel een flinke lading kou onze kant op. Eh, vandaag kwik nog ruim boven nul op plus 4 of plus 5. De komende nacht gaat het her en der toch wel weer eh, matig vriezen. De meeste plaatsen overigens licht. We zitten zo tussen de min 1 en min 5. We hebben in Noord-Nederland wat meer wol... Dat houdt de, de echte temperatuurdaling nog een klein beetje tegen daar. Maar in het zuiden blijft het wel het meest helder. En morgen hebben we dan weer min of meer hetzelfde weer als vandaag. Twee tot vier graden wordt het. Er steekt wel een gemene oostenwind op. Die gaan we wel voelen, waardoor het voor het gevoel kouder is. En we hebben in het zuiden de meeste zon en in het noorden soms wat wolken. En daarna wordt het alsmaar kouder eigenlijk? Ja, de zaterdag is nog steeds dik in de plus overdag. Plus vier met flink wat zon. Zondag gaat de temperatuur langzaam omlaag. Dat betekent dat we overdag wat minder makkelijk boven het vriespunt komen. En dat we in de nacht wat dieper de matige vorst induiken. Dan gaan we een keer naar min 7 of min 8. En op een enkele plek is min 10 ergens in de volgende week... ook niet helemaal uitgesloten. Dan ja, ga je dus echt naar die lagere temperaturen en kan het ijs duidelijk wat beter aangroeien. Ik zie ondertussen een herhaling van Jinek... Ja, knap, hè? Daar knap, zat ik ook. ik heb ik hetzelfde daar. verhaal verteld. Ja. <laughs> Dankjewel, Marco. Tot over een uurtje. Maar dan is hij hier weer. Dennis mooi hoort u elk kwartier met de verkeersinformatie? Er staan nu uh, 60 files, uh, Lara. En uh, we zitten, even kijken hoor, uh, boven schema met 300 uh, kilometer file. En dat uh, komt vooral door een aantal ongelukken. Zoals op uh, de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Tussenknoopend Kruisdonk en Eurmond staat 12 kilometer door een ongeluk. De weg is dan wel weer vrij, maar je hebt nog wel steeds een half uur vertraging. Ongeluk bij Rotterdam. Op de A20 richting Gouda zorgt voor een uur vertraging... tussen Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel. Twee rijstroken zijn dicht. En het staat zo goed als stil op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Tussen de Uithof en Leusden over 11 kilometer. Er is maar een rijstrook open vanwege een ongeluk. Je kan het beste omrijden via Hilversum over de A27 en de A1. En op de A59 richting Os staat tussen Rosmalen en Kruisstraat... 4 kilometer door een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht. Vertraging is 20 minuten.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 Want er bestaan duizenden verschillende cruises. Van Antarctica tot de Caribbean en van Spijkerbroek tot Cocktail. Precies die cruise vinden die bij u past, dat vinden wij leuk bij ZeeTours. Want niemand weet zoveel van cruisen als ZeeTours. Alleen al tijdens de 25 seconden die deze commercial duurt... wordt er wereldwijd zo'n 292.000 uur aan video gestreamd. Dat is het mooie van internet.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 Olympisch Nieuws met GEO Olympens en we zitten al in de laatste anderhalve ronde. Daar komt Fontana. Fontana probeert het aan de binnenkant. Maar nog altijd Suzanne Schulting aan de leiding. Ze gaat als koploopster de laatste ronde in. Van deze finale op de duizend meter. Nog altijd Suzanne Schulting. De Koreaanse dames. Gaan onderuit. En Suzanne Schulting pakt het goud. Suzanne Schulting pakt de gouden medaille. Olympisch kampioen. Is Olympisch kampioen. Olympisch kampioen op de duizend meter. Is Suzanne Schulting. Dit is niet te geloven. Wat doet ze nu, zeg? Ja, wat doet ze. Wat een moment. We moesten wachten op de allerlaatste dag van het Short Track voor onze allereerste gouden Olympische medaille ooit in deze sport. Suzanne Schulting flikte het in Gangneung. Gio Lippes, goedemiddag. Ja, goedemiddag zeg. Ja, ik heb zitten janken in de auto. Ik vond het zo mooi. Is het bij jullie alweer een beetje rustig? Nou ja, nauwelijks hoor, dat kan ook echt niet. Hè. Met zo'n sensationele ontknoping, met zo'n medaille... die volgens mij echt niemand had verwacht. Nou, onze ogen die staan nog op steeltjes. En echt, ik hoor net dat fragment weer van Sebas. En ik krijg spontaan gewoon weer kippenvel. Ja, Suzanne Schulting, dat was toch altijd die, die piepjonge stuiterbal... die dit seizoen meer penalties heeft gekregen dan haar lief is. Die op de belangrijke momenten nogal eens in de fout ging. Maar, Sebastian Timmerman, nu even rustig. Ere wie ere toekomt. Jij zei vanmorgen al dat Schulting hier bevrijd zou rondrijden... naar die onverwachte bronzen. Plak op de relay. Nou, dat heeft ze gedaan ook. Ja, ik had wel een beetje de hoop dat er met die bronzen medaille op de relay wat van de schouders van Suzanne Schulting zou zijn afgevallen. Een enorme hoop druk die haar misschien wel in de weg zat. Het verwachtingspatroon dat ze had voor deze Olympische Spelen. Dat het zo zou uitpakken, ja nee, dat had ik ook natuurlijk nooit, uh, nooit gedacht van tevoren. Een halve finale waar Schulting doorheen glijdt. Een schitterende inhaalmanoeuvre. Waar ze Shim en Choi uit Korea en de Chinese Q mee eigenlijk voor schut zet. En dan de finale waarin Suzanne Schulting gewoon heel brutaal en heel goed het initiatief neemt. Even drie ronden lang Kim Boutin uit Canada voorbij laat... Die mocht even op kop rijden, maar vervolgens pakt Schulting de leiding weer terug... En tuurlijk, er gaan achter haar twee Koreaanse dames onderuit. Choi en Shim wederom. Maar Suzanne Schulting heeft deze gouden medaille gewoon zelf verdiend. 100% zelf naar zich toe getrokken. Niemand kwam verder om haar heen. Boutin, Fontana, tweede en derde niet. De rondjes van Schulting hartstikke vlak. 9-0, 9-0, 9-1, 9-2. Suzanne Schulting schrijft op een hele bijzondere manier historie... op deze laatste shorttrackdag van dit Olympisch toernooi. 30 jaar nadat Monique Velzenboer goud pakt op de 500 meter in Calgary... is dit nu de eerste officiële gouden medaille voor de Nederlandse shorttrackploeg. Een historisch moment dus echt. Suzanne Schulting, 20 jaar jong... Vorige week nog huilend op de training, omdat het allemaal niet lekker liep. Gevallen, tegenslagen na tegenslagen, ook weer in dit Olympisch toernooi. Jorien Termors legde als een moeder de arm om de schouders van Suzanne Schulting heen. Toen ze in huilen uitbarstte naar de simpele vraag, hoe gaat het met je? En misschien dat dat ook wel een belangrijk moment was in dit toernooi voor Schulting. Na die bronzen medaille op de relay hoorde ze alles van zich af en ze reed vandaag vrij uit... naar een historische gouden medaille op de duizend meter. Ja, dat hebben we geweten, Gio. Dus geen Shinky Knecht die dat historische short-track-goud binnensleep... maar Suzanne Schulting. Kon zij al onder woorden brengen wat ze had gedaan? Ja, dat kon ze nog wel. Uh, maar het was wel heel erg lastig, hoor. Want ze kon het gewoon niet geloven. Meteen na de race niet, maar ook niet toen ze langs de microfoons liep... langs de camera's liep. En voor onze microfoon, ja, ze stond nog steeds gewoon te stuiteren, echt. Ik heb geen woorden, dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal. Ik geloof het zelf nog bijna niet. Ik geloof het zelf bijna niet. Een diepe, diepe buiging. Wauw, hoe heb je dit voor elkaar gekregen? Ik heb echt serieus. Echt geen idee, maar... De... Ik ging gewoon al out en ik ging gewoon, ik ging gewoon rijden en, en ik bleef nog steeds op liggen en ik kwam als eerste al over de finish en ik wil zo ontzettend graag mijn team bedanken want ik, zonder hun had ik hier echt nooit gestaan en was ik nooit geweest waar ik nu ben en echt het team betekent zoveel voor mij en Jeroen en de staf. en... En had ik het, was dit nooit gelukt. Ik ben echt zo. Ik geloof het gewoon bijna niet. Je verslaten Koreanen. Daar krijg je natuurlijk ook energie van. Van tevoren al. Ah, ik, voelde me, ik voelde me gewoon goed. En ik had genoten er zo ontzettend veel van. Ik had genoten zo dat ik in de Olympische finale stond. En dat was voor mij al eigenlijk een soort van droom die, die uitkwam in die finale terecht te komen. En ik had er zoveel zin in. En ik genoten van. En... Ik ben zo blij dat, ik dit, dat mijn moeder er is en, en dat mijn vriend er is en dat ik dit met haar kan delen. Dus, ja, dit is echt niet normaal. Ik heb hier geen woorden voor. Ik geloof het bijna niet. Geniet ervan. Ja, dankjewel. Ja, je hoort het Suzanne Schulting zeggen. Hè. Ze bedankt alles en iedereen. Maar vooral ook de bondscoach van de shorttrekkers, Jeroen Otter. Dat is de man die jarenlang bleef knokken om die sport in ons land naar een hoger niveau te tillen. En die nu met vier medailles, hè, eenmaal goud, tweemaal zilver en eenmaal brons, ja, de gebraden haan is. Nou, hij legt uit hoe, je, hoe hij Schulting in Korea heeft begeleid. Nou, de eerste week toen, toen we hier waren dan was het echt een stuiterbal. Hè. Dat ging van links naar rechts. en, en, en nou ja, bijna van Genieten van alles. Hè. Ze krijgt heel veel impulsen, heel veel uh, stimuli. En, daar kan ze nog moeilijk mee omgaan. En op een gegeven moment hebben we daar toch even een, een streep onder gezet. Dat de rust terug moest keren, de energie moeten, moeten sparen. En uh, ja, dat het dan in dit uitpakt. Het is natuurlijk uh, uniek. Maar ze, ze rijdt gewoon, uh, excuse my French, maar ze rijdt met ballen in de broek. En dat is, uh, dat is toch heel belangrijk in deze sport. <laughs> er kwamen vandaag nog vier andere short-trekkers uit ons land in actie. Die haalden de finale niet. Was de stemming bij die collega's van Suzanne Schulting ook zo uitgelaten? Wat gebeurde daar? Ja, aanvankelijk wel. Toen Schulting van de baan kwam na haar race... en stond te kijken alsof ze water zag branden... Ja, toen vlogen de ploeggenoten door de beveiliging heen... bestormden ze hun gouden collega. Het was echt een enorm feest aan de rand van het ijs. En ook tijdens de bloemenceremonie, de uitreiking van die knuffels onder andere... zaten alle vrouwen van Oranje op de boarding... naast elkaar te kijken naar die huldiging... Maar het gek genoeg, bij die interviews achteraf... keken ze toch vooral terug op hun eigen prestaties. En misschien is dat wel logisch ook. Dylan Hogewerf, Jara van Kerkhoff en Lara van Ruiven... werden uitgeschakeld in de kwartfinale. Daan Breusma bereikte de halve finale. Maar daarin werd hij geëlimineerd. En via de B-finale pakte hij uiteindelijk de zevende plek. Ja, nee, ik heb voor mezelf gewoon maximaal eruit gehaald vandaag. En uh, dat is uiteindelijk wat je als uh, topsporter graag wil. Daar train je altijd voor om het beste uit jezelf te halen. En uh, dat is vandaag gelukt. En uh, ja, uh, ik schoot op de, op de start denk ik iets te kort voor uh, de echte toppers... En, uh, die in, in, de, in de finale staan. Dus, uh, maar ik denk ik mag heel trots zijn... Uh, He, op, op mezelf en op het team, uh, dat, uh, dat we dit nu weer geflikt hebben. Niet uh, bij de pakken neer gaan zitten. nu uh, nou ja. <laughs> met zoiets is het helemaal niet normaal natuurlijk. Nou, Jaren van Kerkhoff, die al twee medailles op zak heeft... die sneuvelde dus in de kwartfinale... waarin ze samenstreedt trouwens met die latere Olympische kampioene... Suzanne Schulting. Mijn benen waren niet het allerbest meer, dus ik kon helaas niet shim uh, afhouden. Dus wel, uh, ja, ik bouw er wel van, maar aan de andere kant, nu ik hier zo sta... denk ik, ja, ik heb toch wel uh, mooie twee medailles, dus uh, moet ik daar maar van gaan genieten nu. Het ja. um, klinkt nog wel rustig, inderdaad wat bedeesd... maar er zullen toch wel mensen zijn geweest die tot ver na afloop de polonaise hebben gelopen, vermoed ik. Ja, geloof maar hoor, na die interviews zijn die andere shorttrekkers ook meteen weer gaan feesten met Susanne Schulting. En even verderop, op de tribune kwam Edwin Cornelissen, de moeder van de Olympisch kampioenen, tegen. Nou, die was al net zo verbaasd als wij over het goud van haar dochter. Ja geweldig, hè? Ja, zo ongelooflijk, zo bizar. U zit daar met een biertje, ook zo'n bizarre avond meegemaakt? Ja nee, nee dat, ze zo, dat ze zo sterk is en dat ze zo cool blijft en uh, dat ze al die ongelooflijke wereldtoppers verslaat. Dat nou, moet nog wel even, uh, even bevatten. Het, uh... het is haast surrealistisch wat er gebeurt, hè? Ja, en dat, en dat in, uh, in de Hall van de Leeuw. Het is uh, net als Anton Gezing die wereld uh, olympisch goud won, uh, in Japan, zo uh, bijna hetzelfde. Ja, bij nou, het is een prachtige medaille. En morgen, Gio, dan uh, is er weer schaatsen op de baan bij jullie... met de duizend meter voor de mannen. Zou het daar nog een keer kunnen gebeuren? Ja, dat kan echt een heerlijke clash worden. Hè? Tussen de echte sprinters en de milers. De milers dat zijn de specialisten op de 1500 meter. Nou, En als je het dan over zo'n miler hebt... Ja, dan heb je het natuurlijk over de Olympisch kampioen. Hè? Over Kjeld Nuis, eh, niet geheel toevallig. Ook de regerend wereldkampioen op die afstand en op de duizend meter. Hè? Vorig jaar op hetzelfde ijs hier in Gangneung. Nou, de concurrentie komt uit Noorwegen over sprinters... Gesproken, van de man die hier goud pakte op de 500 meter. Hovard Lorensen. Dus twee kerstverse Olympische kampioenen tegen elkaar. Nou, we beginnen hier morgenmiddag om 12 uur Nederlandse tijd. En dan is het wachten tot de allerlaatste rit. Want dan rijdt Nuis tegen de Finn Mika Pautala. Nou, de rit daarvoor komt Kai voorbij in actie tegen een Canadees. Vincent de Hettre. En de rit daarvoor rijdt Lorensen tegen de derde Nederlander. Tegen Koen Verweij. Dus als het allemaal een beetje meezit, Als er niet iets geks gebeurt. Dan zou het er dus zomaar weer goud kunnen worden voor ons land na die sensationele olympische titel van vandaag van Suzanne Schulting, En daarom neem ik je tot besluit ook nog even mee naar de medaillespiegel van dit moment. We staan vijfde achter Noorwegen, Duitsland, Canada en de Verenigde Staten. En dat zijn toch echt grote wintersportlanden. De teller staat nu op zeven keer goud, zes keer zilver en vier bronzen medailles. Niet slechte. Dank je wel, Gio Lipperts. We rijden door naar Dennis mooi. Hoeveel files heb je Dennis? Uh, 65 en uh, uh, met 315 kilometer file is het wat uh, drukker dan uh, gebruikelijk. Dat heeft te maken met, met ongelukken. Onder andere bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJsselstad, 8 kilometer file. De vertraging is een uur, want er zijn twee rijstroken dicht. Je kan het beste omrijden via Den Haag als je richting Gouda of verder naar Utrecht wil. Op de A28 bij Utrecht richting Amersfoort. Een uur vertraging tussen de Uithof en Maren door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A59 richting Oost tussen Rosmalen en Kruisstraat. Een half uur extra. Dat komt ook door een ongeluk. En een ongeluk op de A67 richting Venlo. Tussen knooppunt De Hocht en Zomeren. En de linkerrijstuk is dicht. Ook een half uur vertraging. Nieuws en co. Onze rijdende studio staat vandaag in Hartje-K-buurt in Amsterdam-Zuidoost. Want een groep bewoners daar voelt zich niet gehoord door het bestuur... Over hoe de buurt verbeterd kan worden. Nou, dat is natuurlijk interessant. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. We hebben het gisteren ook al gehad over lokale participatie. Ieder maar Waar is het misgegaan in Zuidoost? Nou ja, er zijn hier uh, wel buurtbewoners betrokken bij die uh, plannen laren moet ik dan wel zeggen. Maar volgens de tegenstanders hier in de buurt, dus andere buurtbewoners, die zeggen ja, maar die groep is helemaal niet representatief voor deze diverse wijk waar we zijn in Zuidoost. Um, Mike Brandjes, ik wil met jou beginnen. Je bent zo'n buurtbewoner, we staan uh, praktisch naast jouw huis geparkeerd. Hè? Hiernaast woon je in die hoge flat, helemaal bovenin. Um, wie werd er niet vertegenwoordigd volgens jou? Vooral de mensen in mijn flat. Wat voor mensen zijn dat? Dat zijn de mensen die vaak in hele moeilijke omstandigheden leven. Die vaak zelfs niet eens kunnen, kunnen lezen en schrijven. Dat heet laaggeletterd, met een mooi woord. Ik zit zelf in de bewonerscommissie daar. Wij moeten gewoon met plaatjes communiceren. Mm -hmm. Maar het zijn wel hele mooie mensen. Mensen met heel veel ziel. Met ook wensen en dromen voor hun kinderen. Ja. Jij was wel betrokken hè, bij die plannen. Voor, uh, voor hier, voor het plein waar we nu uh, geparkeerd staan. Gisteravond werden die plannen gepresenteerd. Wat kwam eruit? Twee dingen. Ten eerste kwamen eruit de plannen van de ambtenaren die ze hebben ontwikkeld. Ja, daar wil ik eerst even naar. Ja. Wat, wat zijn dat voor plannen? Wat is daar uitgekomen? Er zijn plannen uitgekomen voor een bebouwing hier voor het K-Midden heet dat. Dat is eigenlijk het centrumpje van de buurt. Wij willen een buurtcentrumpje hebben hier in de buurt. Een plek waar al die verschillende buurtbewoners bij elkaar kunnen komen. Klopt. Ja. ja. En wat, wat, wat zagen zij? Wat hadden zij voor een plannen? En wat we eigenlijk zagen is dat het vooral de bouwkavelplannen waren over hoe gaan ze bebouwen... Uh -huh. En wij zijn een paar jaar geleden al de straat op gegaan, een paar keer. om echt te pleiten voor een mooi openbare ruimte. Om eigenlijk de leefbaarheid centraal te stellen en niet de bebouwing. Nee. Ik wil even naar uw buurman, uh, Azem Nabibaks. Ook een uh, buurbewoner hier. En nu heeft u een onderneming, hè, niet heel veel verderop. Um, we hebben de twee plannen hier voor ons liggen: sociaal en open. Is een van de ideeën. En intiem en besloten. Het gaat beide om uh, ja, een kavel waar dan uh, verschillende woonblokken staan. En er is dus wat groen. Ja. Wat heeft u daarop tegen? Uh, het, uh, het, het is weer net uh, wat Mike zegt eigenlijk. Uh, het draait eigenlijk meer om de kaveltjes nu. In plaats van het plein. Mm -hmm. ja, en waarvan wij eigenlijk uh, sinds het begin eigenlijk. Alles draaiden om het plein eigenlijk. Want we willen toch een heel leefbare plein hebben voor ieder, uh, ieder uh, kleur van yeah. mensen. En dat dreigt nu verloren te gaan. En dat dreigt nu uh, helemaal verloren te gaan uh, door ambtelijke... Uh, uh... De ideeën vanuit, uh, vanuit de politiek. Ja. Dat is jullie, uh, jullie, jullie gevoel daarbij. Ja. En het zit hoog, want ik heb hier een flyer voor me. Gisteravond uitgedeeld. Er staat bij participatiestaking. Er wordt opgeroepen om niet te stemmen. Want uiteindelijk mogen mensen dus uit een van die twee opties hun keuze maken. Um, je hebt ook een poster naast je liggen, Mike Brandjes. Waar een foto op te zien is. Wat wil je daarmee zeggen? De foto die is eigenlijk van een Lego-bouwsessie. Die in het kader van het ontwikkelen van deze plannen is gemaakt. Ik zie allemaal mensen kijken inderdaad naar een presentatie, geloof ik, op die foto. Ja, deze mensen hebben allemaal geknutseld aan Lego voor. Het maken van deze plannen. Maar dit staat voor jou symbool voor wat er mis is gegaan. En wat is dat precies? Deze foto zou zomaar en volendam genomen kunnen zijn. Het is niet Als in witte mensen die uh, Als in witte mensen, hoog opgeleide mensen die staan te kijken naar ja. de plannen. En dus wat ons betreft komen deze twee plannen die een keuze nu wel vormen, niet voor het uit de brede buurt. Nee, maar dan denk ik, waarom nu? Want Waarom laten jullie nu van je horen? En waarom niet eerder in het traject? We hebben de hele tijd in het traject al van ons laten horen. Ja? Op wat en desondanks, we zijn bijvoorbeeld in het begin... toen wij de, van de wethouder toestemming kregen om echt een mooi plan te gaan maken... toen waren we heel blij. Toen zeiden we, kunnen we als buurt ook samen met elkaar helpen dat plan te maken? Kregen wij niet de handen voor op elkaar hier in het bestuur? En toen zijn wij aan een extern bureau, communicatiebureau, overgeleverd. En die heeft dit bedacht. Ja, maar dus je ja, kon nu toch eerder aan de bel trekken? Of in ieder geval mensen meenemen uit uw flat? Ja, hebben we ook steeds gedaan. Alleen wat je ziet is dat de manier waarop het werd opgezet. sommige mensen gewoon meer kans geeft. die het zich kunnen permitteren te participeren. die naar zo'n avond toe kunnen komen. De mensen in mijn flat die werken twee banen, die zitten in survival. die kunnen niet allemaal iedere keer weer voor de zoveelste keer op een avondje gezellig participeren afkomen. Mm. Dat is echt alleen maar aan hele bepaalde mensen voorbehouden. Ja, Sandra Grep zit ook bij ons in de bus. Uh, Sandra, jij zit in de bestuurscommissie van Zuidoost. Hoe kijk jij hiernaar, naar het verhaal van deze mensen? Ja, ik uh, was gisteravond ook aanwezig bij de presentatie van inderdaad de, de bouwplannen. Mm -hmm. En ik ben inderdaad echt geschrokken van uh, het geluid van uh, de bewoners. En wat voor een opzicht en, uh, dan? Ja, ja, want een, uh, ik had niet verwacht dat het zo, dat het zo hoog zat. Nu pas? Uh, nou, in, dus dat er inderdaad een staking is uitgeroepen. Een participatiestaking, dat er, dat een participatiestaking is uitgekomen. En inderdaad een boycott om niet te stemmen. Dus ik denk, maar dat verraste u? Het, het heeft me verrast. Maar het, u wist wel, volgens mij al in aanloop naar die presentatie... denk ik, dat, dat niet de hele bu buurt hier uh, bij betrokken was. Dat wist ik wel. Want ja. ik heb meneer Brandjes uh, ook uh, hierover een, gesproken... Meneer Brandjes heeft in de bestuurscommissie ook hier over een uh, presentatie gegeven. En ook verteld waar uh, de schoen brengt. Alleen is dit nu, nu gaande, dan vind ik... Uh, ik kan alleen maar namens GroenLinks praten. De partij wat, die vertegenwoordigde in de bestuurscommissie. Dat dit, dit geluid nu serieus genomen moet worden. En inderdaad, het is, als ik kijk naar die foto... Dan vind ik het ook inderdaad uh, wrang... Dat in zo'n een, een multiculturele omgeving als uh, een gebied ja, als... Dat het, dat het niet representatief is. 3 3 Wat representatief hadden ze kunnen doen? is. Wat hadden ze kunnen doen om wel die hele buurt erbij te betrekken? Nou, ik denk dat er andere manieren zijn om uh, een andere doelgroep. Hoe zeg dan? maar, als hoe moeten ze dat doen? Want ik denk dat die intentie er wel was. Dat, dat, ga, dat ga ik niet uh, ontkennen. Of, nee. uh, hoe moeten ze dat aanpakken? Hoe uh, moeten ze die andere flatbewoners bij Mike uit de flat bij betrekken? Er moet een ander concept komen. Want dit speelt niet alleen maar in de K-buur. Dit, dit geluid hoor je vaker. Ja, Ook in andere dan? stadsdelen of Concreet? gebieden. Er moet gewoon uh, gedacht worden... Van, uh, dat de geluiden die altijd maar uh, richting de centrale stad... of, of, of, of de, de, de, de politiek uh, gaan... dat dit nu... een, een, een een andere manier vereist. Er, er okay, zal gekeken ik... moeten worden naar... hoe de bewoners zeg maar bijvoorbeeld... zelf uh, hun, hun participatie kunnen organiseren. Bijvoorbeeld. Dan ga ik even naar Maaike hoe zouden ze dat aan hebben kunnen pakken... om die andere medebewoners van jou erbij te kunnen betrekken? Ik denk precies zoals mevrouw Greb zegt... door en met de bewoners... om de bewoners zelf ook aan zet te laten zijn. Dus niet top-down het maar laten doen van bovenaf... Ja. maar bottom-up laten organiseren... en de bewoners aan zet. En Dat betekent niet alleen het mogen laten doen, ook wat middelen geven. Zorgen dat het kan. Faciliteren. En faciliteren. Ja, totdat de orde worden. Ja, wat, wat je nu wel uh, ja. merkt eigenlijk... Azam uh, Nabi Baks, ook een ja, buurtbewoner? Ja, uh, wat je merkt eigenlijk is... we uh, worden zo leuke plannen allemaal uh, voorgeschoteld. Uh, maar uh, het wordt niet gefaciliteerd. Dus wij als uh, bewoners van uh, Zuidoost, uh, van de K-buurt... worden van alles toegezegd aan ons... Alleen, ja, we hebben het middelen niet voor om dat eigenlijk te realiseren. En uh, dat willen we wel, nu wel zien. Mm -hmm. ja, we willen we dan... participeren eigenlijk, ja. maar we willen eigenlijk ook de middelen daarvoor hebben. Maar wat voor middelen de... wilt u dan? Want, wat, uh, wat als, je, als, je, als je nagaat, uh, het gaat toch om financiële uh, middelen. Ja, je moet toch wat een, een, een zaaltje huren mm -hmm. om te gaan vergaderen van jongens hier en daar. Het, het moet niet op één plek we, uh, wezen, ja? Op verschillende plekken moet, op, waar iedereen zich welkom voelt, En als je dat allemaal heel goed aanpakt, ja, dan gaat het allemaal goed lopen en al alle data die wordt toch verzameld. Mm -hmm. En als je dan de uh, verzamelde data dan even gaat, uh, dan is iedereen zijn stem uh, kunnen geven. Ja. Ja, prachtig dan. Mike, ja, gisteravond hebben jullie dus van je laten horen. Die participatiestaking is afgekondigd. Hoe werd erop gereageerd door andere buurbewoners? Ik merkte dat er heel veel weerklank was in de zaal bij wat ik zei. Ik denk, ja, het is een nieuw concept. Het is nog nooit vertoond volgens mij een participatiestaking. We hebben het zelf bedacht. Ja, en ik, we denken we, we willen een statement maken. Ja, dus waarom niet? Participatietraject naar participatiestaking. Ik denk ja. dat dat wel een enorme teleurstelling is voor het communicatiebureau. En de bewoners die hier wel bij betrokken zijn geweest. Hoe gaat het nu verder? Het is voor ons heel belangrijk dat wij hier in de buurt... nu niet met de vinger naar elkaar gaan wijzen van... ze doen te veel en ze nemen de wijk over versus ze doen nooit mee. Ja, want dat is een beetje wat dat er aan gevaar. de hand is. Er wordt gewezen naar, ik noem het heel even, de juppen hier... die in de klusflat zijn komen ja. wonen... die uh, ja, wel een nadrukkelijke stem hebben gehad. Ja, en wij, zei, wij mogen naast het participatietraject van de plannen... heeft het ons dus nog wat opgeleverd. Dat is de mogelijke tegenstelling die nu gaat, dreigt ontstaan. En wij zijn als buurtorganisatie Hart voor de K-buurt nu echt aan het proberen kunnen we niet de vinger naar elkaar wijzen... maar de vinger naar een systeem wijzen wat ons allemaal niet past... en kunnen we weer samen als buurt... een ander systeem van participeren met elkaar gaan vragen... en krijgen van de politiek, want dan is het eerlijk. Ja. Dus wijs de vingers niet naar elkaar. Ja, maar nog heel even terug van naar gisteravond. Want hoe werd er gereageerd door die mensen... die wel betrokken zijn geweest bij het maken van die plannen? Schrokken die niet enorm van, van jullie reactie? Ja? Ja? Wat stonden ze stonden met open mond uh, te kijken. Wat, uh, wat gebeurt er eigenlijk? En, en stonden vooral, ze open voor de kritiek? Uh, uh, eigenlijk niet. Okay. Dus dat nu... was op de gezichten af te lezen dat de ambtenaren eigenlijk totaal verbijsterd waren. Ze wisten niet eens uh, wat gaande was. Want was ze echt... wisten niet dat er zoveel hey, woede was in de buurt? Ja, ja. Uh, wat gebeurt er nou? Uh, ja. denk. En nu, en... Mike, wat is de vervolgstap nu? De vervolgstap is dat wij met een stel eisen komen. Eigenlijk, ik noem het even stakingseisen, hoewel ik ja. natuurlijk een ander kader. Maar wij willen een aantal zaken nu echt geregeld zien. En dat is dus een grotere stem. En we hebben ook een aanbod van bijvoorbeeld Wageningen Universiteit... om met masterclass studenten hier een nieuwe studie te komen doen. En wij willen ook eigenlijk wel een plan vanuit bewoners nog kunnen maken... en aan de politiek kunnen voorleggen. Kijk, dus daar wordt nog over verder gesproken. Dank jullie wel allemaal en succes. Oh, ja, dank. dank u wel. Kom, ja. dank. Dank u wel. De Nieuws en Kobus staat iedere dag weer op een andere plek. Heeft u goede ideeën voor ons? Een groot of een klein verhaal, onrecht of een oplossing voor een probleem, tip dan onze redactie. Dat kan. Onder andere via e-mail nieuwsinco.nos.nl of bijvoorbeeld op Twitter, daar zijn we ook te vinden. Het Misschien komen we dan wel naar u toe met onze mobiele studio. De Nieuws en Koopus. Meteen na vijven, een rechter en een advocaat die vechtscheidingen van dichtbij zien gebeuren. Wat zien zij in de voorstellen van de commissie Rouwvoet? Theo Radio 1. Bestuurders waarschuwen al maanden... voor het gevaar van criminele infiltratie in het lokale bestuur. Het heeft alle karakters van een hype, vind ik zelf. Het wordt aangezet en overdreven. Politieke partijen moeten niet naïef zijn. Als u denkt, van, kunnen we hier mensen zien die met hun boevenpak in de gemeenteraad terechtkomen... nee, carnaval is net afgelopen. Is er sprake van Italiaanse toestanden in Nederland? Uit alle verhalen die eronder doen, dat is denk ik toch wel een beetje paniekvoetbal. Hoe hebben criminelen de gemeenteraad dan in hun greep? Ja, nee, dat zijn de verkeerde vragen. Zondagavond om 7 uur in Reporter Radio. Angst voor criminelen in de gemeenteraad. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.